Mijn Sampers met het NOS-journaal. Amerika stuurt 3000 extra troepen naar het Midden-Oosten... in de nasleep van de dood van de Iraanse generaal Soleimani. De extra militairen worden ingezet als voorzorgsmaatregel... door de toegenomen dreiging tegen Amerikaanse doelwitten in de regio. Generaal Soleimani werd afgelopen nacht gedood... bij een Amerikaanse drone-aanval in de buurt van het vliegveld van Bagdad. Iran heeft gezegd wraak raak te zullen nemen. De advocaat van Ridouan Antachi maakt bezwaar tegen het anoniem houden van de nieuwe advocaten van kroongetuigen Nabil B. Die wordt komende week verhoord bij de rechtercommissaris en die heeft ingestemd met het anoniem blijven van de twee raadslieden. Weski zegt dat ze wil controleren of de kroongetuige uit zichzelf verklaart of hulp krijgt van zijn advocaten. Ook zegt ze dat het geheim houden van advocaten wettelijk niet mag. Ze heeft er ook weinig vertrouwen in dat de identiteit ook echt verborgen blijft. In Nijmegen is een man aangehouden die vorige maand ontsnapte uit de gevangenis in het Belgische Turnhout. De man had zich in een huis verstopt op de vliering. De Nederlander moet in België nog ruim vier jaar cel uitzitten voor vermogensdelicten. Hij ontsnapte ruim twee weken geleden met vier anderen uit de gevangenis. Volgens Belgische media klommen ze tijdens een avondwandeling over een zes meter hoge muur. Drie van hen werden kort na de ontsnapping al gepakt. Er is er nu nog één voor vluchtig. België heeft een vrouw van 40 aan Nederland overgeleverd. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van een Belgische loodgieter. De man verdween in juni. Er zijn inmiddels zeven mensen aangehouden. Maar wat er precies met de man is gebeurd is nog steeds onduidelijk. Er is ook nog geen lichaam gevonden. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen droog. Verder opklaringen en minder wind. Morgen af en toe zon. In het noorden kan een buitje vallen. Zondag bewolking en op veel plaatsen droog. Het wordt in het weekend 8 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. Zandvoort is Zin in ZFM. Jaarsreceptie en ik ben hier samen met Roy. Roy, goedemorgen. Uh, avond, hè? <laughs> Middag, avond, ochtend, maakt niet zoveel uit. En Jaap Koper komt er zo ook bij. Dus uh, nou het wordt een hele gezellige uh, samen zijn. Er staat hier een band. Uh, de burgemeester gaat straks een speech geven. En uh, nou, het wordt, uh, het wordt enorm gezellig. Dus uh, ik zou zeggen, we draaien nog even wat muziek. En uh, we zien de mensen hier binnenkomen. Het wordt uh, enorm druk, denk ik. En uh, nou het gaan wel wat worden. Wat hebben we Roy? We hebben uh, iets klaars in ieder geval. Nou, laten we eens even. Wat verhoren. gaan we horen? Heel goed. Ja, het is dus even. Het is dus even.. Oh het werkt. Of niet?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 Why, why, what a terrible time to be alive if you're prone to second game. Daar zijn we weer, dames en heren. Uh, nou, uh, het loopt hier redelijk vol, hier uh, in uh, nieuw Unicum. Het is, uh, al, uh, het is al bijna gezellig. Uh, straks wordt er nog een drankje geschonken, ongetwijfeld. En uh, nou, ik zie al uh, redelijk notabele Zandvoorters binnenkomen, uitbaters van uh, cafés en, en uh, allemaal uh, mensen die, uh, ja, die heel erg betrokken zijn bij Zandvoort. Uh, wij, uh, we gaan zo meteen door als het wat, uh, wat drukker is en doen we wat leuke interviews. En, uh, Roy zit achter de knoppen en Roy zit ook achter de microfoon. Hé Roy? Ja, ik zit ook achter de microfoon Heel en het wordt een hele leuke avond met allemaal prominente zandvoorters. Ja. De burgemeester natuurlijk met zijn nieuwjaarsspeech die wij ook hier gaan horen op ZFM. Precies. En we spreken zo meteen met de organisator van deze nieuwjaarsborrel van de gemeente en de overkoepelende organisaties, okay. Ben Zorneveld, gaan we zo meteen even horen wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Heel goed, en we hebben ook live muziek zie ik, want er staat een band met ja, van uh... Peter Den Boer. Peter ook een collega van ons. Ja, die doet ook een programma hier bij ZFM. Dus, uh, ja, hou hem op ZFM vanavond en uh, dan uh, maak je het helemaal mee. We hebben nog een liedje voor je. En in dit geval een beetje Frans. Franstalig. Denk ik. Zo klinkt het in ieder geval. Wanna... Nou, we gaan het zien naar beneden.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 Never, never Never, never, never. It's Het is live uit de jukebox. Live erin, uit de jukebox, en dames en heren, gewoon, dan weet je dat. Uh, gaat gewoon uh, Ik ben even de titel kwijt, maar dat maakt niet uit. We krijgen zo'n een, uh, een, uh, een gesprekje met uh, Ben Sonneveld. Hij is de uh, organisator van, uh, van dit geheel, van het, uh, van het uh, nieuwjaarsreceptie hier bij uh, Nieuw Inukum. En uh, waar we het inmiddels live uh, uitzenden, samen met Roy en samen met uh, Jaap. Uh, Walter is er ook. en uh, nou, Het is een grote gezelligheid hier. Uh, even kijken, zien we, uh, um, zien we Ben al. Ja, Ben loopt nu net weg. Dat is lekker. Dus wij treinen nog wel even een plaat. Laten we dat maar even doen. Vind je hier, hoor. Altijd leuke muziek. Altijd leuk. ...hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Ben Zohonneveld is aangeschoven hier bij Nieuw Unicum... ...want uh, daar vindt een nieuwjaarsreceptie 2020 plaats. Hey, ben, een zeer goedenavond. Goedenavond. Ben, wat uh, kunnen we verwachten vandaag uh, tijdens ah ja, deze nieuwjaarsreceptie? Als je uh, nu om je heen kijkt en uh, je hebt de krant gelezen... ...dan zie je dat er uh, 24 wat participanten meedoen mee aan deze receptie in deze... Prachtige locatie, keurig verzorgd met allemaal staattafels, zitjes, noem het maar op. En iedereen die meedoet is hier ook aanwezig als participant. Ja. En als het goed is hebben alle participanten hun leden en aanwas uitgenodigd om hier nieuwjaar te komen, mensen. Ja, hoe, lang, hoe lang was dit ook alweer geleden dat het zo op deze manier werd georganiseerd? Nou, Het is heel heel lang geleden al een keer uitgezocht en toen ging er hak in het zand bij alle verenigingen. Uh, meneer Meijer, de vorige burgemeester, die heeft dat weer aan ons gevraagd om te doen. En is de eerste gehouden er 16 en nu zit we op 24 en dat is uh, nu de negende keer. De negende keer, dat is mooi. Volgend jaar uh, ja, in toch een mooi jubileum denk ik zomaar. Uh, ben, uh, toch uh, is deze receptie uh, tijdens een ZFM-uitzending ontstaan, uh, hier op deze plek in ieder geval. Ja, ja, ja. ja. Wel, wel leuk, met, uh, dat was uh, tijdens uh, een interview met uh, de wethouder uh, Bluis ja. en uh, toen uh, is het ontstaan. Hartstikke mooi natuurlijk. Het is ook extra mooi dat... Dus... Ja, dat ik moet dat even rechtzetten, want uh, de wethouder Bluis heeft zich uh, verknald. Want uh, niet de wethouder maakt de locatie uit, maar nee. het comité maakt de locatie ja. uit. Maar vorig jaar hadden wij natuurlijk de keus tussen de Unicum en de Pedal Club. Ah. Nou, toen was het, uh, uh, de, de pedderclub en de circuit was natuurlijk zo onder aandacht voor het Formule 1 gebeuren, dat wij hebben gekozen voor uh, de pedderclub. Maar wel met de belofte aan de Unicum, volgend jaar komen we hier. Overigens is meneer Bluis dat niet. Nee, dus het is eigenlijk gewoon een, uh, gewoon een ja, samenspraak ja, ja. hebben we het in de comité gegaan. Het komt er zo uh, een beetje uit. Maar het is, wel, uh, het is wel mooi dat nu ook de bewoners van de Unicum eigenlijk toch ook een kans krijgen om de receptie te het bezoeken. Is, uh, het is voor en door... Zandvoort is. En Nieuw Unicum hoort zeker bij Zandvoort. Ja, wel... Zeker weten. Eigenlijk, eigenlijk is Nieuw Unicum het hart van Zandvoort. Omdat je hebt Zandvoort en je hebt Bentveld. En daartussen ligt Unicum. Ja, ondertussen natuurlijk uh, mensen komen binnen. Want even nu, gelukkig nieuwjaar uh, Ja, dat wensen. hoort er allemaal bij. Dat hoort bij deze receptie. Uh, ja, we hebben ook leuke muziek natuurlijk op de achtergrond. Peter ja, de, de Boer Peter met zijn band. Peter uh, de heeft hier bij de afscheid van uh, Niek Meijer ook gestaan. En die uh, kwam spontaan van, joh... Uh, ja, hartstikke leuk, doen! Ja, en dat, uh, ja, je zal zien dat het binnenkomt. Ik hoop dat jullie heel veel leuke gasten krijgen om uh, overal mee te praten. Gaan we zeker? Voor alle doen. luisteraars, uh, na de speech, doe ik een interview met de burgemeester. Dus dan zullen we ze aan de tand voelen over Zandvoort en de Ronde Venen. Ik ben benieuwd. Ik ook. En dan morgen verder bij Goedemorgen Zandvoort natuurlijk. Ja, dan is die 100, 100 dagen burgemeester. Dan ja. gaan we nog even kijken hoe het zit. Zeker weten. Ben, okay, dankjewel. dankjewel en uh, tot zometeen dan. Ja, dankjewel. In ieder geval, wij uh, zijn namens ZFM hier ook live aanwezig uh, bij, uh, ja, hier bij de nieuwjaarsreceptie van... een. De gemeente Zandvoort met alle organisaties daaromheen. En uh, wij kunnen hier uh, veel meer verwachten. Dus heel Zandvoort is welkom. Dus zit u te luisteren en u denkt, ik heb wel zin in een borrel. Kom dan gezellig naar de nieuwjaarsreceptie. Gezellig aan Zandvoort.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 Sitting on Jackie's lap Got his hands between his knees Jackie said, hey Diane Let's run off behind the shade of trees Dribble off those Bobby Brooks Let me do what I please Say, oh yeah Life goes on Long after the thrill Of living is gone Say, oh yeah Life goes on Long after the thrill of living is gone, the walk on is his back, flexes thoughts for the moment Scratches his head and does his best, James Dean Run off to city. Diane says, "Baby, you ain't missing nothing." Jackie says, yeah. "Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone." Oh yeah, they say life goes on long after the thrill of living is gone. Real soon make us women Two American kids doing best they can. Nou, het wordt al aardig gezellig. De bandje speelt uh, vrolijk door hier uh, in Nieuw Unicum. En hier naast mij staat uh, mijn, uh, mijn bloedeigen volle neef, Jaap van der Hoed. Uh, Jaap van de KNRM. Uh, vertel eens, wat, uh, wat is jullie uh, aandeel hier? Hoi Ger, nou goede avond. Nou, we zijn hier zoals ieder jaar aanwezig bij de nieuwe receptie, Omdat wij altijd een eigen nieuwe receptie deden voor het hele publiek. En eigenlijk zag je daar elke, elke keer dezelfde gezichten. Dus we dachten, nou we gaan ook deelnemen aan de gezamenlijke receptie. Dus sinds een paar jaar zijn we hier een deel van, deelgenoot van, samen met de Reddingsbrigade ja, En overige hulpdiensten die er aanwezig zijn. Ja, en nou, jullie zijn natuurlijk redelijk rustig op dit moment. Hoe was de, hoe was de nieuwjaarsduik? Heb je nog, zijn er nog dingen geweest waarvan je denkt, van, nou, goed dat we erbij waren? Nou, dat, dat per definitie. We zijn samen met de rennersbrigade heeft over het algemeen het grootste gedeelte geassisteerd. En wij hebben daar uh, een kleine assistentie bij uh, geholpen. En eigenlijk is er, uh, wat mij be bekend is, uh, eigenlijk niks gebeurd. Dus het is allemaal goed verlopen. Uh, het wordt elk jaar weer groter. Dus uh, meer deelname van, uh, van duikers en ook toezicht, uh, uh, mensen die komen kijken. Ja, dat is gewoon één een een groot uh, leuk evenement. Je kan elkaar gelijk even uh, nieuwjaar wensen. Dus een, een soort uh, reunie eigenlijk. U springt er zelf niet in? Uh, ik heb wel een paar keer meegedaan, maar afgelopen jaar helaas niet. Nee, misschien volgend jaar weer. En wanneer begint het bij jullie weer druk te worden? Is het het voorjaar als het weer een beetje de, de toeristen weer komen? En, en... Ja, over het algemeen wel. Uh, de KNRM staat wel 24 uur per dag paraat voor, uh, voor inzet. Uh, dat kan zomaar zijn voor de beroepsvaart, wat natuurlijk altijd maar doorgaat. We zijn een van de ja, drukste gedeelten van de Noordzee. Um, maar zeker in het, uh, het zomerseizoen zijn er meer watersporters, kaiters, katamarenzeilers, surfers en dergelijke, die dan uh, ja, assistentie behoeven. Dus dan, dan zijn onze deelname aan hulpverleningen is, uh, in de zomermaanden wat groter dan in de wintermaanden. Ja. Maar het zijn allemaal vrijwilligers ook hè? Ja, klopt. Zowel voor de Rensbrigade als voor de KNRM alleen maar vrijwilligers die uh, ja, dag en nacht uh, inzetbaar zijn. Goed hoor. Nou, ik wens jullie een heel fijn en safe nieuwjaar. Dat er maar niet te veel nare dingen mogen gebeuren. En, en jij zet hem op, hè? Nou, dat gaat zeker lukken. Dankjewel. Jij ook? Nou, zo hoor je maar de familie... Van, van je familie moet je het hebben. Hé, toch? Nou, Roy, laat nog maar even wat muziek horen, want uh, uiteindelijk... Uh... Down, baby. Si tú supiera cuánta veces soñado con que regreses, seguro que estuvieras aquí. Es que no verte me enloquece y aceptar otra vez ese no estaba en el libreto, baby. A veces tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo por olvidarte, porque sinceramente me duele recordarte. Si tú no estás la soledad La luna no sale si no te vuelvo a ver yeah, yeah, yeah.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 Como para no saber y para desaparecer de la realidad de asimilar tu ausencia no que reconocer por dentro me destroce ahora sé lo que es vivir en abstinencia yo le di mi amor pero que no lo valoro que aún así te extraño y no sé si este tiempo fue en vano el alcohol me dibuja tu mano agarrando mi mano si supiera cuántas veces he soñado con que regreses seguro que estuvieras aquí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 Live Katie uh, vanaf uh, nieuw unicum is dit nog steeds nieuwjaarsreceptie 2020 ...van de gemeente en de organisaties binnen onze mooie gemeente Zandvoort. Er is genoeg te doen, genoeg te beleven. Peter de Boer uh, treedt op dit moment uh, op met uh, zijn band. Verder uh, lekkere hapjes en een uh, lekker drankje. En uh, alle organisaties kan u natuurlijk uh, te woord staan. Uh, waaronder het Zandvoorts Museum, de gemeente Zandvoort, de Zandvoortse Courant... Uh, ...en uh, nog heel veel andere organisaties hier... Uh, bij de nieuwjaarsreceptie 2020. Verder kijken we naar terug naar een mooi jaar en we gaan kijken toe naar een nog mooier jaar. Dat doen we hier allemaal hier op ZFM Zandvoort. Stars. stars I want to die in your arms oh, oh, oh, oh. Cause you get we staan hier natuurlijk weer uh, live in uh, Nieuw Unicum. Helemaal gezellig. Het uh, stroomt uh, bijzonder vol. Uh, Walter Sand staat naast me. Walter, uh, nou, je hebt het uh, allemaal een beetje in de gaten gehouden. Uh, de burgemeester staat handen te schudden. Ben je er al geweest? Nee, ik ben er nog niet geweest. En het, uh, de vergelijking met een trouwerij wordt gemaakt. Ja, dat kan me heel dat goed voorstellen. heel erg op inderdaad. Maar het is supergezellig. Iedereen is er. En het is inderdaad een lange rij. Dus... Uh... Net als bij het tot 2000, kun je bijna wachttijden doorgeven. Ja, nou, daar staan ze buiten. En dan uh, mogen ze acht uur lang uh, in de kou staan, denk dat is, ik. Dat, <laughs> zal dat, dat zal hier niet het geval zijn. Uh, dan heb je onze grote vriend Leon van Es. Die is er ook bij. En uh, natuurlijk alle sponsors en, en, en uh, medewerkers. De Zandvoerse Courant zit erbij. En uh, die, uh, die is natuurlijk uh, altijd aanwezig. En uh, de Rotary Club uh, Zandvoort... Uh, KNMR, Koninklijke Nederlands Rennersmaatschappij. Ja, heel goed. En uh, Horeca Nederland is er ook. En, uh, nou, gewoon heel, het is beren gezellig hier. En uh, de, de, de, de dames lopen met drankjes rond. En wij draaien leuke muziek. Dus uh, mooi. Ik zou zeggen, zet hem op. Mooi, mooi, mooi. Mooie muziek hier. Wij uh, zetten hem altijd, elke dag. Waar de nieuwjaarsreceptie 2020 plaatsvindt van de gemeente Zandvoort. En ondertussen is onze wel collega Roy Dongen aangeschoven. Maar je zit natuurlijk in meerdere organisaties Roy. Namens welke organisatie ben jij hier nu? Ik ben hier nu namens twee organisaties tegelijk. De eerste is LHBTI aan Zee. De organisator van de Pride in Zandvoort. En tegelijkertijd staan mijn studenten van school en bio-college airport. Hier de garderobe te doen en de gasten te verwelkomen. En wat een leuke... Combinatie. Ja, uniek weer. hè. Ja. Zo brengen we jonge mensen naar Zandvoort uh, om te praten over uh, uh, toerisme. Want ik geef les op een afdeling toerisme ja. en hospitality. en Die zijn nu hier hospitality aan het uh, verlenen in de praktijk. Ja, want er was ook sprake van dat zij uh, in samenwerking met jouw school uh, ook gastheren en gastvrouwen gingen leveren. Toch aan de gemeente Zandvoort. Hoe zit het met dat uh, plan? Uh, dat plan is tot nu toe uh, niet uh, gelukt. Er zijn allerlei pogingen gedaan om wat voor elkaar te krijgen. Maar helaas is de subsidieaanvraag zowel door Holland Casino als het Innovatiefonds afgewezen. Waardoor we volgens mij een unieke kans om jonge mensen te betrekken bij Zandvoort en de promotie uh, missen. Is uh, Peter er nog wel bezig of denkt uh, Peter van nou we gaan al iets anders bedenken? Uh, Peter is een die gaat gewoon door. Uh, en ik steun hem daar van harte in. Want ik denk dat het ook goed is dat je op deze manier op een actieve, persoonlijke manier, niet alleen maar via internet, uh, mensen in Zandvoort verwelkomd. Pride at the Beach, ook een succes. Dit jaar, naar mijn inzien, uh, het grootste succes van uh, de afgelopen jaren. Want uh, er waren wel veel meer mensen naar Zandvoort gekomen dan men dacht, hè? Ja, maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. We gaan er vooral hopen dat het volgend jaar nog beter wordt. En dan maken we ons meteen klaar voor het eerste lustrum, want over een jaar is het uh, de vijfde keer alweer. Hoe zit dat verhaal nou? Twee podia's in Sandvoort? Gaat het naar één of blijven die twee podia's? Nou, niemand is uh, onbekend bij het feit dat de organisatie liever naar één podium wil. Uh, en ik denk dat we, ja, we moeten als Sandvoort, dat schrijf ik ook wel eens in mijn columns, Dus een keer ophouden met elkaar te wijzen, maar elkaar omarmen, armen in elkaar steken, handen in elkaar steken, samen de schouders eronder en gewoon één heel groot knallend podium neerzetten. Dan kunnen we succes laten zien. in samenwerking met elkaar? Met elkaar, ja, samen. Wij als parten, de Beats-organisatie zijn bewust een organisatie waar niemand uit de horeca in zit. Er zitten alleen maar mensen in die belang hebben bij het verbreden van verdraagzaamheid en het organiseren van het event. We zijn dus totaal belangeloos. Dat vind ik heel belangrijk. En dus willen we dat alle ondernemers daaraan mee kunnen doen. Of ze nou een winkel hebben, of dat ze een bedrijf hebben, of een horecaonderneming. Samen daaraan een groot feest van maken. En uh, is dan het Ratersplein dan wel groot genoeg? Dat denk ik wel. Als je de dusplein goed gebruikt en uh, als de Raadstel een beslissing neemt over een goede indeling van het plein... zodat het allemaal niet meer in de weg staat, dan denk ik dat je daar een heel groot, een heel mooi feest van kan maken. Als je naar het uh, komend jaar kijkt, uh, wat denk je wat dat het voor jaar gaat worden binnen de gemeente? Ik hoop, uh, dat heb ik ook al geschreven, uh, ik hoop dat het een jaar is waar veel knopen worden doorgehakt... En dat er een goed begin gemaakt, het begin van het decennium, Om te zeggen, de komende jaren gaan we deze weg in. De watertoren, de ontsluiting van Nieuw-Noord, de industrieterreinen, de toegang naar de zee, het hotel van de eigenaar van de Corendon of de voormalige eigenaar. Dat moet allemaal eens goed voor de grond komen. Oplossen van het Raadhuisplein wat al een paar jaar duurt. Daar moet nu gewoon een streep onder komen. We moeten beginnen, om we elkaar ook verder kunnen. Roy, dankjewel voor je tijd en een uh, hele fijne avond. Zullen we proosten op het nieuwe jaar? Ja, op het nieuwe jaar. Proost. Roy, Roy Roy. Roy team Roy. Redactie Roy. <laughs> we gaan lekker naar, even naar uh, Jaap Koper ja. staat daar aan de overkant. Ja, ja, ja. Jaap, uh, wie heb jij naast je? Ja, nou, ik, ik, ik heb uh, de man, een van de mannen van het uh, circuit uh, bij me. Dat is uh, Erik Weijers. Wij hebben uh, op een gegeven moment uh, eens een keer gezegd. Toen zaten we op de zandvoorsterras. terras. Dat was... Uh,